Shema Yisra'el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Gohiemorgo. <laughs> Gohiemorgo. Vandaag is het uh, een bijzonder feest. Er wordt uh, van de Pesachfeest, van het feest van ongezuurde broden, wordt gezegd dat je zeven dagen, dus uh, je onthoudt van gist en van zuurdecem, van alles wat, uh, waar het in verwerkt is. En op de zevende dag is het een groot feest, een gak in het Hebreeuws voor Yahweh onze God. Uh, waarom is dat? Waarom is er op de zevende dag een groot feest van het uh, ongezuurde brodenfeest? Nou, daar gaan we vandaag eens naar kijken. Uh, nou ja, Surdezem in de tijd van uh, Egypte, toen Israël uit Egypte trok, waren er nog niet honderd soorten gist. Er was er eigenlijk maar één soort waar het over ging. En dat is dit, suurdezem, seor in het Hebreeuws. Dat is eigenlijk het enige wat je moest verwijderen en alles waar het in verwerkt zat. Nou ja, goed, dat deden ze daar nog niet. Het was gewoon noodzaak. Ze, konden, ze hadden geen tijd om het deeg te laten rijzen, dus ze liet het gewoon weg. En dat wordt dan ingesteld als een feest. Maar waarom? Waarom moet dat zuurdeesum nou um, weggedaan worden? En waarom maakt God er zo'n belangrijk feest van? Dan wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. Ik heb nog een detailfoto gemaakt. Dit is zuurdecem. Dat is een mengsel van meel en water. Dat is het eigenlijk. Uit de lucht vangt het dingetjes op. Zodat het gaat werken. En dan moet je elke dag de helft weggooien. En dan doe je er nieuw meel bij. En nieuw water. Zodat je elke dag moet je allemaal precies afwegen. En dan heb je na een week, heb je zuurdezem. kost precies een week. Zeven dagen. En dat moet je heel precies doen. Dan krijg je een goed werkend suurdecem. Dus we hebben het nog niet gedaan, maar wij willen het heel graag ook een keer gaan uitproberen. Het is een heel gekope manier om aan je gist te komen. En het is maar meel en water. Dat is het. En dan heb je suurdecem. Maar goed, één keer in het jaar moet dat dus weggedaan worden. Dit is de bepaling. Ik heb hem even vertaald vanuit het Hebreeuws in een wat vrijere vertaling. Om zo wat Hebreeuwse dingetjes aan te kunnen wijzen. Zeven dagen lang zul je matzot eten. Dat staat matzot in het Hebreeuws. Dat zijn ongezuurde broden. Dus dat kan ook. Uh, ja, een pannenkoek is ook een matza. Hè? Dus als je er geen gist in doet, tenminste geen zuurdesem, is dat ook gewoon een matza. Dat is ongezuurd brood. Let op dat je op de eerste dag van die week alle zuurdesem. En daar staat soor zuurdezen uit jullie huizen verwijderd. Dat is belangrijk. Want, en dit is wel een heftig deel van het feest, als iemand van jullie gameet eet, daar staat gemeet. dat is iets waarin zuurdezen verwerkt is, wat dan ook, koekjes, pasta bij wijze van spreken, dan zal die persoon worden afgesneden van Israël. En als je dat leest in de staatsvertaling, bijvoorbeeld, dan staat er uitgeroeid. Dan zal die persoon worden uitgeroeid in Israël. Nou, dat is heftig. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. Het is maar een vertaling. Er staat letterlijk afgesneden. En wat betekent dat dan? Dat kan ook betekenis hebben van een crimineel die wordt veroordeeld met de doodstraf. En dus, ja... Dus daarom zegt, de staat de vertaling consequent, vertalen, hoppa, uitgeroeid. Maar er staat nog wat achter. En dan moet je maar eens opzoeken, dat wordt er in andere vertalingen vaak voorgezet. Van de eerste tot de zevende dag. Dan wordt, de, dan wordt De vertaling maakt er dit van, want als iemand van jullie gemeens eet van de eerste tot de zevende dag van het feest, dan, dan wordt het hier tussengezet, gezet, tussen gepropt. Maar dat klopt niet. Dat is, zo staat het wel in de HSV. Zo wordt het, dan wordt dat ertussen gestopt, een stukje naar voren gehaald. Dat vind ik niet erg, maar het moet dan wel kloppen met het Hebreeuws. Als je een vertaling maakt, moet je er wel met iets van het Hebreeuws weergeven, denk ik dan. En als we dat gewoon op de plek laten staan waar het staat, dan krijg je dit. Want als iemand van jullie gamets eet, dan zal die persoon worden afgesneden van Israël van de eerste tot de zevende dag van dit feest. En dan mag je geen deel nemen aan het feest. Gewoon, dan word je ervan afgesneden. Je mag niet blij zijn met de anderen. Je wordt geïsoleerd. Je mag niet meedoen. Want dan mis je de boodschap. Dan mis je waar het om gaat. Het is namelijk heel erg belangrijk dat wij die suurdezen, de soor, en die gemeets, alles waar het in verwerkt is, dat we dat verwijderen. Zo belangrijk vindt God het dat als je het niet doet, mag je niet meer meedoen. Karat staat daar, afgesneden. Dat is ook het, uh, het woord van verbond, van afgeleid. Beriet. Dus dan heb je die drie woorden, die komen in deze tekst voor. Met zot, dat zijn ongezuurde broden. Seor, het zuurdezen. Dat komt van de wortel, laten we even een beetje Hebreeuws doen. Het komt van de wortel Sear. En dat betekent letterlijk overblijfsel. Want zoals we net hebben gezien, zuurdezen wordt gemaakt van meel en water. En uh, dus in feite kun je ook heel makkelijk van je deeg wat overlaten. En dan uh, kan het ook gaan werken zodat het een zuurdezen wordt. Daar, daar komt het vandaan. En als je dan wat meer de uitgebalanceerde recept hebt, krijg je dus een goed zuurdecem. Daar, is het, daar komt het idee vandaan. En overblijfsel, het woordje saar, komt voor het eerst voor... In Genesis 7, vers 23. En dat gaat over Noach en zijn gezin. En dat vind ik heel mooi. Want dat laat iets zien van wat God bedoelt met het zuurdezen. Met, het, met dit verhaal, met dit idee. Want als God een gebod geeft, dan is dat nooit zomaar. Dat is niet om, ik zal jullie een gebod opleggen en dat moet je nu gaan doen, anders zal ik je straffen. Dat is niet het idee. God heeft er een bedoeling mee, een diepere betekenis. En zo laat hij door dit verhaal heen eigenlijk iets van zien. Een saar, een overblijfsel. Van heel die mensen, van heel dat geslacht van de voortijd. Neemt hij een klein deel, een klein overblijfsel. En hij spaart het, brengt het dwars door het oordeel heen. Naar de nieuwe wereld. Om een gist te zijn voor het nieuw geslacht. Voor een nieuwe wereld. Dat is het idee van een overblijfsel. Dat is ook het idee van gist. Want dat is van en wat je doet met brood bakken. Dat vind ik mooi dat er zulke beelden in zitten. En als je dat even opzoekt in het Hebreus. Dat je dan zo ineens een beeld krijgt van wat God ermee bedoelt. Nu, gemeets, zou daar misschien ook wat over te vertellen zijn? Zou er een beeld zijn in de Bijbel wat ons helpt om te begrijpen waarom we nu van dat gemeets afstand moeten nemen? Nou, gemeets betekent dus letterlijk met zuurdeesem gezuurd. En dat komt dus van de wortel gamats. En dat betekent zuur, scherp. Gamats is dus eigenlijk... Ja, dan moeten we nog iets, iets, iets dieper in het recept voor, uh, voor zuurdesem en gist, elke soort gist eigenlijk. Um, een brood dat gaat gisten, dat, dat, dat, daar moet je twee basisingrediënten voor hebben. Als je dus een gist wil hebben om je brood te laten rijzen, heb je twee basisingrediënten nodig. Dus of je nou gist koopt, of bakpoeder of, uh, of zuurdesem gebruikt, twee basisingrediënten. En het een is een, een chemisch gas. Dat moet gaan werken. En het andere is het zuur. En als je dat samenvoegt, dat gas en dat zuur. Dan wordt het werkzaam. Gamat, de wortel van gametes. Is dus dat zuur. En dat is niet zomaar zuur, dat is scherp zuur. Dat is heel geconcentreerd. Er zijn een paar teksten in de Bijbel waar het ook een, ja, een andere betekenis krijgt dan Gameets. En daar staat hetzelfde woord, gameets. En Ik wil er eentje van opzoeken, want dit is, dit is een prachtig vers wat ons daar iets over leert. Over het zuurdezen van Egypte en waarom we dat achter ons moeten laten. Psalm 73 vers 21, 22 Als mijn hart verzuurd is... Zing David daar. Verzuurd. Jitgameets. Staat daar in het Hebreeuws. Als er gemeets in mijn hart is. En ik in mijn neigingen. Er staat dan vaak nieren in de Statenvertaling. Het gaat over je innerlijke neigingen. Als mijn hart verzuurd is en ik in mijn neigingen verbitterd ben. Dan ben ik Redeloos en zonder verstand niets anders dan een wreed beest voor u dat is het zuur van Egypte en wat het met je doet in de parasha gaat het daar ook over we hebben dat gelezen van Cain die zijn vrouw kent en ze raakt zwanger en krijgt ingewijd nog? die wordt in de stad ingewijd dan krijgt Irat stadsbandeling. En zo zie je dat elke zoon, elke generatie verzuurt verder. Het is eigenlijk het gemeets, het verkeerde gemeets, wat Kain eigenlijk had, in zich had. Dat gaat verrijzen. Dat wordt groter. En het wordt een stad. Waar er om wraak geroepen wordt. Waar muren van angst omheen staan. Om veilig achter te schuilen terwijl het juist daarbuiten veilig is. Dan zie je wat gemeets met je doet. Dan kom je bij, die, bij die, die, die, die, die gruwelijke spreuk van Lamech. Ja, ik heb zelfs een puber doodgeslagen omdat hij mij sloeg. Dat is wat het gemeets met je doet: het zuur. Dat is heftig. Maar zo kwam Israël dus wel uit Egypte. Met een verzuurd hart. Verbitterd in al hun neigingen. Dat is het volk uit Egypte dat daar wegtrekt. Daarom roepen ze ook Mozes de verantwoording. Kijk, nu moeten we harder werken. Verbitterd. Het is ook logisch. En dat is niet de eerste keer. Ze zijn nog een paar dagen op weg en ze komen weer bij Mozes. Wat is dit? En nog een paar dagen verder weer. Verbid het. Verbid het tot in je tenen en je vingers, de toppen van je haren. Verbid het. Door die slavernij. Door het gist van angst en boosheid en wraakzucht. En ten diepste afwijzing. Want waar, begon het, waar kwam het gist van in nou precies vandaan? Het gist van Kain, dat is begonnen op de dag dat hij samen met zijn broer een offer bracht. Een mincha, een spijsoffer, voor Gods aangezicht. Kain was zelfs degene die ermee begon. Hij dacht, ik neem van mijn oogst en ik breng een offer voor Yahweh. En Abel dacht, dat is een goed idee en die doet het ook. Er is niks aan de hand op dit moment, maar nu wordt het offer gebracht en dan gebeurt er iets. Er staat in de tekst: Yahweh ziet Abel en zijn offer. Maar Kain ziet hij niet en zijn offer. Abel wordt gezien. En Kain wordt niet gezien. Daar zit ten diepste het verschil. Daar gaat er iets mis. Kain wordt voelt zich afgewezen. Want wat gebeurt er als hij niet gezien wordt? Dan kun je twee dingen doen. je kan zeggen ja, nou misschien kan ik wat leren. Misschien kan ik, misschien mis ik iets. Misschien moet ik met Abel eens gaan praten. Wat is, wat is er gebeurd? En ik kan erover gaan leren. Maar of hij kan kiezen, ik word niet gezien. Ik ben afgewezen. Abel wordt gezien. En ik niet. Ja, zie je? Dan gaat het gisten. Dan gaat het gisten. Wat doe je met afwijzing? Zeg je gewoon simpel, ja, ik ben, ik, ik ben ook maar een mens. Iedereen kan falen. Dat geeft niks. Ik wil eraan werken, zodat ik de volgende keer wel gezien word. Of zeg je van... Daar gaat het gisten. Dan neemt hij Abel mee in het veld. En daar gaat het mis. Jullie kennen het verhaal. Dan wordt Abel vermoord. En dan gaat God met hem in gesprek. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Maar dat was nog nooit gebeurd. Er was nog nooit een wond geslagen. Er was nog nooit iemand vermoord. Er was iets heel nieuws wat daar gebeurde. Net als het eten van die vrucht van de boom van kennis van goed te kwaad, Dat was ook iets nieuws. Wat gebeurde? Toen ging God ook in gesprek. Toen zocht hij Adam op. en zegt, waar ben je? Er staat voor het eerst in de tekst... Waikra. En hij roept... Adam, waar ben je? Dan nou roept God het uit. En nu is dit gebeurd met Kain en Abel. En God zoekt Kaaien op... Hé, hey, waar is Abel? Ja, daar kan hij wel wat over vertellen. Maar dan zie je... hoe dat gist werkt. Dat gist. Want hij zegt niet... Ja, en hij gaat het niet uitleggen. Hij komt er tegen in een opstand. Toen God Adam riep... Waar ben je? Toen kwam Adam tevoorschijn. Hij kwam uit zijn schuilplaats... En hij zegt, hier ben ik. En hij sprak en hij zei precies wat God eigenlijk van hem vroeg. Wie was het tegenover je dat je dit gedaan hebt? Want ik zie dat er van, de, van die vrucht is gegeten. En Adam zegt, nou, Eva heeft het gezegd en ik heb het gedaan. Dat was precies wat er gebeurd was. Hij komt er vooruit. Hij beleidt zijn zonde. Maar wat doet Kain? Ben ik mijn broedershoeder? Wat heb ik ermee te maken? Hoe kan ik dat nou weten? Hij verstopt zich. Hij verstopt zich. En dat wordt een gemeens, een zuur. Dat gaat werken. Want hij, hij bouwt een stad uiteindelijk. En dan gaat hij zich verder in verstoppen. En hij blijft zich maar verstoppen. En die gevoelens van angst. Afwijzing. Verstoppen, wegstoppen, om wraak roepen. Zo werkt dat gist van Egypte. En hoe makkelijk je, grijpt het je niet aan. Want we kennen allemaal angsten. We kennen allemaal afwijzing. En we kunnen het allemaal laten gisten in ons hart. We kunnen ons allemaal gaan verstoppen. En dan, weten, dan zien we hier wat er dan gebeurt. Als mijn hart verzuurd is en ik in mijn neigingen verbitterd ben, dan ben ik redeloos en zonder verstand. Niets anders dan een vreedbeest voor u. Dat is wat het zuur met je doet. En daarom nemen we daar afstand van, dat zuurdezen van Egypte. De bedoeling is dat je dan Letterlijk al het zuurdezen en gif uit je huis doet, zodat je eens dus gaat nadenken over wat er aan zuurdecem uit Egypte nog in je rest, zodat het allemaal kan verdwijnen. De volgende tekst, er is nog meer over te vertellen. Vandaag, dat is een hoofdstuk verder in Exodus 13, vers 4 tot 7. Vandaag trek jullie uit in de maand Aviv. En dan volgt er een instructie over hoe het feest van ongezuurde broden gevierd zal worden in het beloofde land. Als jullie eenmaal in het aan jullie vaders beloofde land aankomen, dat overloopt van zegen, van melk en honing, dat nu nog aan die andere volken toebehoort. Ik heb het even kort samengevat, want daar staan al die woorden, al die volken staan daarop gesomd. Dan zul je daar aan bidden met deze dienst. Daar staat uh, het woord van de stam avat. En daar staat het woord avoda van dezelfde stam. Dat kan uh, werken betekenen of dienen of aanbidden. Dit is het woord wat ook al in de tuin van Ede gebruikt wordt. Genesis 2 vers 15. Avoda. God dienen in ontspanning en rust. Daar aanbidden met deze dienst. In deze maand, Aviv. Zeven dagen zul je matzot eten. Het eten van matzot is dus een, een dienst aan God. Een aanbidding zelfs. Bijzonder. En op de zevende dag, daar ging het vorige hoofdstuk nog niet over, is er een groot feest voor Yahweh. Zeven dagen lang zul je matzot eten. Gameets mag dan niet worden gezien bij jullie. Ja, het oude Surdezen mag zelfs niet gezien worden tot aan de grenzen van het hele land. Dus als je afgesneden wordt van het feest, ga je maar een week op vakantie naar, naar het buitenland. Nou ja, vakantie. Waarom is er dan op de zevende dag een groot feest? Nou, dan heb je de dienst verricht, de aanbidding. Gedaan. Heb je gedaan wat, wat God eigenlijk van je vroeg? Dat is natuurlijk al mooi. Maar er zit een diepere bedoeling achter. Het gemeente wat je verzuurd heeft, dat kun je wel allemaal uit je huizen stoppen. En alle hoeken schoonmaken met de stofzuiger en alles. Spik en spam, zodat er geen kruimeltje meer is. Dat doe je dus voordat de week begint. En als dan de eerste dag is, dan doe je de laatste resten van het zuurdezem gooi je eruit. Dan begint het. Zeven dagen lang ongezuurd eten. Zeven dagen lang. Eet je dus niets, geen zuurdesem. Waarom? Nou, dit huis, daar zit het zuurdezem nog wel in. Als je het huis uh, hebt verschoond, dan is dit huis, mijn lichaam, nog steeds ja, er zit een spijsvertering, er zit een gestelsel en, en alles wat je gegeten hebt, dat, ja, dat wordt wel verwerkt, maar dat zuurdesem zit nog in je. Er zitten hoekjes, gaatjes in je darmen en uh, weet ik veel waar allemaal. Daar zit dat zuurdesem ook nog in. En dat moet ook allemaal verwijderd worden. God wil een volmaakte schoonmaak. Compleet. En na zeven dagen zijn alle resten verwijderd. Ik weet niet of dat wetenschappelijk is, maar dat doet er niet toe. Het punt is dat dit een boodschap is. Dit wordt overgedragen. Na zeven dagen, op de zevende dag, is niet alleen je huis, niet alleen je land, maar is ook heel je lichaam gereinigd. Van al het zuurdezen van Egypte. Dan is het zuur weg. De afwijzing, de angst, wraakgevoelens, het gist is weg. Dat is het idee. En dat feest dat is niet zomaar een feest, dat is een groot feest. Want het is weg. Het zuur is weg uit mijn leven. Dus dan mogen we vandaag vieren, dat het deze van Egypte. Wat mijn hart verzuurde en wat mijn neigingen verbitterde, dat het weg is. En dan kan ik weer bij verstand komen. Want dan ben ik geen slaaf meer, maar dan ben ik vrij. Dat is nog wel ingewikkeld. Want slaven zijn gewend aan hun slavenbestaan. Dus er moet dus het kost nog een hoop oefenen. Er moet als het ware een nieuw zuurdeesum in je lichaam komen. In je leven. Zoals Noach ook. Als een nieuw zuurdeesum in een nieuwe wereld geplaatst wordt. Om daar te doen gisteren. Een nieuw, nieuwe wereld. Een herstelde wereld. Er gelden nog meer restricties. Want niet alleen deze Pesachweek. Deze week van ongezuurde broden. Wordt er... Um, al het gemeens verwijderd. Maar er is nog een plek in het land. Waar alle gemeens verwijderd wordt. Weet jullie waar dat is? Drie keer in het jaar zul je voor het aangezicht van jullie opreven verschijnen. Ik lees nu Exodus 35 vers 23 tot 25. Ja, we de God van Israël. Want ik drijf al deze volken voor jullie uit. En zal de grenzen van jullie land uitbreiden. Dus steeds verder tijdens de ongezuurde brodenfeest het land gereinigd van het zuurdezen van Egypte. Niemand zal het wagen om die grens over te steken als jullie optrekken om voor mij te verschijnen. Halleluja. Nooit zal er met gameets geofferd worden. Op alle feesten kun je dus niet met gezuurde dingen voor God verschijnen om een offer te brengen. Dan mag je het wel eten in je tent, dat is geen probleem. Maar als je een, een offerdier aan God brengt om een dankoffer te brengen, dan horen, komen daar uh, uh, brood bij en wijn en weet ik wat allemaal. En dat mag ook niet gezuurd zijn. Dus in de tempel is eigenlijk ook een, een plaats waar het gemeens verwijderd wordt. Van welk offerdier, van welk bloed dan ook. En van het geslachtenvlees... Voor het Pesachfeest zal er niets overblijven tot de volgende ochtend. Maar goed, er zijn ook spijsoffers, de graanoffers, mincha. Zou dat ook helemaal zonder uh, gemeets zijn? Nou, we gaan het kijken. Leviticus 2, vers 11. Alle min god, alle graanoffers die jullie brengen voor Yahweh, zullen voorkomen, vrij zijn van gemeet. Want geen enkel zuurdezem zijn oor. En geen enkele honing huh, mag in het vuur op het altaar komen om te branden bij de vuuroffers van Nou, ja, Honing is ook iets wat een proces, een heel proces vereist natuurlijk om te komen. Geen enkele suurdees, maar geen enkele honing mag in het vuur op het altaar komen om te branden bij de vuuroffers voor Yahweh. Dus die tempel daar, dit is Jeruzalem in de tijd van de Romeinse overheersing. Maar die tempel daar, die is ook vrij van gemeens. Net als onze week van ongezuurde broden. Is daar een plaats, de plaats waar God woont. Helemaal vrij van gemeens. Dit is wel eigenlijk een beetje vreemd, dit plaatje. Want hier is het vrij van het zuur. Maar hier zit er een meisje overheerser en die zit het zuur te verspreiden. Heel de stad wordt erdoor beheerst. Daar zitten zit te gisten, zie je dat? Weet je hoe dat komt? Nou, de Maccabeeën, die hadden de tempel gereinigd. En die hadden niet gelijk een hogepriester aangesteld. Want die wachtten op God. Dat hij zou zeggen, hier, deze hogepriester moeten jullie inzegenen, inwijden. Dat had hij ook gedaan toen de tempel gebouwd was. De tweede tempel. Want toen had hij Jozua aangewezen via de profeet Zachariah. Dus er wordt in de tijd van de Maccabeeën niet gelijk een hogepriester aangewezen. Maar op een gegeven moment, ja, dan, ja jongens... Uh, uh, het loopt niet, het werkt niet. We moeten wat doen. Want, uh, en toen, dat lees je ergens achter in het boek Maccabeë, stellen ze een hoogpriester aan. Ze gaan met de Romeinse praten in Rome. En ze zeggen, ja, we hebben een, een regeringsleider nodig, een hoogpriester. Dus, uh, en dan met samen met Rome komen ze tot een overeenkomst, die en die wordt hoogpriester. En het is goed. Dus eigenlijk, de hoogpriesterschap in de tijd van Maccabeë is eigenlijk de samenwerking met Rome. Met de overheerser. En het gist, dat zo daar binnenkomt, dat, dat wordt heel groot. In de tijd van Yeshua is dit een heel garnizoen, een hele uh, plaats van, van, van, van, van, van gist en dat gist maar en dat gist maar. En de stad Jeruzalem is geen prettig ooit meer om er te zijn. Allemaal Zeloten en Sakiri en weet ik wat voor groeperingen die allemaal het koninkrijk willen herstellen. Maar uh, Rome heerst... Want de hoge priesters die worden aangesteld, die worden vanuit Rome gedicteerd. Dus het is eigenlijk een heel hypocriet plaatje dit. Een tempel die helemaal vrij van gemeets is. Dit is wel ongeveer een illustratie van wat ik bedoel eigenlijk vanmorgen. Als we aan de ene kant ons gemeets uit het huis schoppen... en een week lang geen niets ervan eten en ons lichaam ervan gereinigd hebben... Maar uh, we laten naast ons gewoon gisten tot en met. Of in ons leven op een andere plek. En de betekenis, dan missen we iets. Dan zijn we heel druk met de letterlijke gist verwijderen. Terwijl in ons leven het gewoon maar kan gisten en doen. Zoals hier in deze tijd. En dan moet er opruiming gehouden worden in de tempel. En Yeshua heeft het al twee keer toe gedaan. De dwars erheen gegaan, alles eruit dat, wat niet letterlijk gist was, geen letterlijk gemeet, maar wel waar het om gaat. Er werd handel gedreven, er werd van alles gedaan wat helemaal, niks, helemaal niet rijm was, wat helemaal niet zuiver was van het gist van Egypte. Het was verzuurd. En iedereen begreep het wel. Toen Yeshua daar opruiming hield, toen wist iedereen, ja, hij heeft een punt nou, dan konden ze ook niks maken. Ze konden er niet een politie heen sturen. Of een Romeinse wacht van uh, laat die die rabbi uit Galilea even stoppen. Want het volk wist heel goed. En de priesters wisten heel goed. Dat ze het misten. Dus laat, ons, laat dat een voorbeeld voor ons zijn. Dat we niet een week lang al het gist en al het gemeest hebben verwijderd en er druk mee geweest zijn. Terwijl het gist op een andere plaats in ons leven gewoon kan boekeren. En uh, Wim... Die noemde al iets. Er is een uitzondering. Er is één uitzondering. Voor het gemeens. Eén keer in het jaar worden er speciaal broden gebracht. En inderdaad, wat, wat Wim ook zegt bij een vredeoffer, kon je broden bewegen laten zien. Voor God. Maar die nam je dan weer mee om ze te eten thuis. Er moest niets van het gezuurde in het vuur komen op het altaar. Er zit weer een heel verhaal achter. Maar er is één uitzondering. Dat er op de tafel eigenlijk de bereide maaltijd voor de priesters in het voorhof. Dat er gezuurd brood gegeten werd. Eén keer in het jaar. En dat staat in het vers daarna in Leviticus. Leviticus 2 vers 11 staat dus dat het allemaal niet kan. En in vers 12 staat dit. En dat is belangrijk. Want waar ik nu even heen wil nog. Is de vraag... Um, welk gemeenschap, welk zuurdecem, moeten we dan gaan invoeren in ons leven? Want we weten nu waar we afstand van nemen, maar welk zuurdeesem, welk gist, gaan we daarvoor in de plaats in ons leven stoppen, zodat we kunnen reizen voor Gods aangezicht. Als een hersteld koninkrijk. Of feesten vieren met hem, gemeenschap te hebben met hem en met elkaar. Welk gist is dat? Nou, dit gaat erover. Alleen bij het naderen met de eerstelingen mag je gemeens presenteren. Want verder zal op het altaar nooit gemeens branden als een verzadigende geur. Dus er mocht wel gezuurde broden binnenkomen op de in het voorhof. En als iemand gewoon uit het volk een vredeoffer bracht, die kwam dan met het vredeoffer en het dier werd geslacht en hij had daar broden bij. En hij presenteerde dat voor God. En dan nam hij het vlees mee van het vredeoffer en de broden en dan ging hij naar zijn tent toe en dan ging hij met zijn gezin en met zijn buren feestvieren vanwege het vredeoffer met God. Maar één keer worden die broden, gezuurde broden, in het heilige gebracht en voor Gods aangezicht getoond en er vervolgens op de priestelijke tafel gelegd, zodat de priesters het eten. Eén keer in het jaar aten de priesters voor het aangezicht van God gezuurde broden. De Eerstelingen. Nou, daar gaan we eens wat beter naar kijken. Wat zijn de Eerstelingen en het nieuwe suurdeesum? Waar gaat dat over? We hebben Yom HaBikurim, de dag van Eerstelingen. Hebben we hebben afgelopen zondag gevierd, de eerste dag van de week, na de Shabbat. Dan wordt, het is eigenlijk, die naam is een beetje uh, uh, misleidend, want het gaat niet om de eerste broden, maar om de eerste oogst. Daarom heet het ook wel het feest van het beweegoffer. Er wordt de eerste garve wordt bewogen voor Gods aangezicht. Waar gaan die eerste eerstelingen dan over? Dan gaan we lezen in Deviticus 23. Vers 9 tot 21. En de vraag is dan ook, welk nieuw gist geeft God ons? En hoe, Dat is ook heel praktisch, want als je een week lang geen gist eet... Ja, dan, dan na die week komt, eerste, komt er een eerste dag. En als je dan weer gegist mag eten, moet je wel gegaan hebben. Waar je dat zo ineens vandaan? Want krijgt het niet uit, he het komt niet uit de hemel vallen. Ja, in de woestijn wel, maar... Wat is het nieuwe gist? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik heb al gezegd, het kost een week om het te bereiden. Maar het gebod om ongezuurd te eten, God, maar voor één week... Als je dan pas na die week moet beginnen met het nieuwe gemeets, dan heb je dus twee weken van uh, vrij, uh, vrij van gemeets. Hoe zit dat? Nou, gaan we even naar kijken. Leviticus 23, vers 9. En Yahweh sprak tot Mozes. Ik lees uit de herziene Statenvertaling: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal. en u de oogst ervan binnenhaalt. dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Dat is dus die beweeggarve die op, op Jom Habikorim gebracht wordt. Hij moet de schoof voor het aangezicht van Yahweh bewegen. opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Shabbat moet de priester de schoof bewegen. Nou, er is een discussie over of dat de feestjebad of de wekelijksjebad is. Gaan we nu niet over uh, beginnen. Vers 12. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor Yahweh bereiden. Met een bijbehorend graanoffer van twee tiende meelbloem, met olie gemengd als een vuuroffer voor Yahweh een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van een kwart in wijn. U mag geen brood, vers 14, geroosterd graan of vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening. al uw generaties door en al uw woongebieden. Hé, hey, dat is een bijzonder vers. Als, voordat de beweeggarven gebracht wordt, mocht je dus niet even proeven van, van de nieuwe oogst. Niet eten, even kijken, even wat geroosteren, even wat proberen. Nee, blijf af. Er is nog geen beweeggarven voor God gepresenteerd op Jomabikorim. Bijzonder. Even kijken naar de Hebreeuws. Brood en geroosterd graan, of wat voor producten dan ook van de nieuwe oogst, zul je niet eten totdat deze essentiële dag aanbreekt. En dan denk je, waar haalt hij dat nou weer vandaan? Nou, dit staat er in het Hebreeuws. Ad etsem ha-yom haze. En etsem, dat betekent essentie. Ofwel, het geraamte als het ware. Van, van je lichaam heb je een geraamte, dat is waar je waardoor je rechtop staat. Heel handig dat je een essentie hebt. Een essentieel Deel in je lichaam waardoor je rechtop kunt staan. Anders zal je maar als een kwal in elkaar zakken. De essentie. Totdat deze essentiële dag, Hayom, aanbreekt. Haze, dat is deze. Dus het benadrukt het nog een keer: deze dag. Waarom is die dag zo essentieel? zodat je deze toenaderingsgave brengt aan jouw God. Een blijvende wet is dat voor jullie, voor al jullie generaties, in al jullie verblijfplaatsen. Dat vind ik mooi. Dan mag je ook in ballingschap vieren. Hoeft het niet alleen in het beloofde land. Al jullie generaties, in al jullie verblijfplaatsen. Deze essentiële dag. Dat is dus de dag na de Shabbat. De dag dat de beweeggarven wordt geweefd ...voor het aangezicht van God. De priester, er werd een speciaal... ...op die dag werd dan een garve geoogst. Die werd naar binnen gebracht in de tempel. En de priesters die nam die garve... ...en die bewogen het... ...voor het aangezicht... ...van God. De nieuwe oogst voor hem. Nu is het moment aangebroken. Een essentieel moment. Nu mag de nieuwe oogst weer gegeten worden. Nu mag er weer van de nieuwe oogst... ...gebruikt worden... Ik denk, het staat er niet, maar ik denk dat nu ook een beetje meel bereid wordt voor het zuurdecem. Op deze essentiële dag. Het nieuwe zuurdecem. Want hier is de eerste august. Er is nog niets van gegeten. Een klein beetje meel wordt gemalen. Er wordt water bijgedaan zodat het zuurdezen zijn werk kan gaan doen. Het kan uit de lucht oppikken, de stoffen die het nodig heeft, het kan gaan werken. Je hebt precies een week nodig om dan uh, zuurdezen te hebben, wat klaar is voor gebruik. Dus als we dat vertalen naar nu, vandaag, nu, deze dit jaar, dan hadden we dus afgelopen zondag een beetje van het nieuwe meel moeten nemen, een beetje van de nieuwe oogst, dat malen tot meel, water erbij, en dan kunnen we beginnen met zuurdecem maken. En dan kunnen we morgen, hadden we morgen, is het de zevende dag, vanaf zondag zeg maar, dan hadden we morgen ervan kunnen gebruiken om nieuw brood te bakken, als het geen Shabbat was. Nu is het dan Shabbat, dus dan moeten we nog een dagje wachten. Maar dat geeft niet. Dan kunnen we dus in principe, als we deze essentiële dag zouden gebruiken om een nieuw op te op te zetten, dan kunnen we dus komende zondag, als het ware, de eerste dag van de week, dat nieuw gebruiken. En dat in ons deeg verwerken en nieuw broden bakken. Zodat we weer, uh, zondag weer uh, gewoon uh, gegist kunnen eten. Met nieuw zuurdesem van de nieuwe oogst. Dat is dan ook echt nieuw. Want een week lang is al het zuurdesem uit je lichaam verdwenen. En nu kan het weer, nu kun je nieuw zuurdesem eten. Vers 15. U moet dan vanaf de dag... Na de Shabbat gaan tellen, vanaf die essentiële dag. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Shabbat moet u vijftig dagen tellen. En dan moet u Yahweh een nieuw graanoffer aanbieden. Dat heb ik ook even vertaald. Tot de dag... Na de zevende Shabbat zul je vijftig dagen tellen. Op de vijftigste dag zul je dan een nieuw spijsoffer brengen voor Yahweh. Een Mincha Godesh. Een nieuw En Dan moeten we maar eens in de profeten opzoeken, want er staan beloften over dit nieuwe spijshoffer en het verwijst naar dit offer. Dit offer van Eerstelingen, want dit is waar het in feite om gaat. Deze lingen. Vanuit al jullie verblijfplaatsen... ...zul je meel... ...voor twee broden brengen... ...als beweegoffer. Dus als mijn theorie klopt... ...als inderdaad dus op Jom Habikorim... ...de dag van de beweegarven, ...een nieuw gemeets gemaakt wordt... ...dan is dat na een week bereid... ...klaar om te gebruiken... ...en na nog eens zes weken... ...dan is dus een, een gemeets... ...van zeven keer zeven... Helemaal bereid. Dan hebben we een, een, een, een zevenvoudig, compleet geheel. Een, een gameets als het ware. Een rijnzuurdecem. En dan wordt er vanuit het hele land, wordt er meel gebracht uit alle steden en deel. Wordt samengevoegd met het gameets wordt een brood gebakken. Worden twee broden gebakken. Die broden zullen van twee tiende zuiver gezeefd meel zijn. Twee tiende eva wordt er vaak tussen gevoegd, maar het staat er niet letterlijk in de tekst. Dus, twee tiende zuivige zeefmeel. Met het nieuwe gemeets zullen ze gebakken worden. Dat zijn de bikurim. En deze broden, als enigste broden in het hele jaar, werden dus op de tafel bereid voor de priesters. En op de heilige plaats, in het voorhof, gingen de priesters zitten om op ja, Shavuot, deze broden, te eten. Deze eerstelingen, nou, dat is een mooie preek voor, uh, voor Shavuot, hè? om daar eens op door te gaan. Vers 18, ik zal het stukje nog even uitlezen. U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en één jonge stier, het jong, jong van een rund, en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor Yahweh. Met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers een vuuroffer. Een aangename geur voor Yahweh. Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van Yahweh bewegen met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor Yahweh, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Vers 9 tot en met 21 gaat dus helemaal over die eerstelingen. Bijzonder. En het Shavuotfeest heeft dan met recht in het jodendom ook de naam Yom Bikurim. Dag van de eerstelingen. Want dan worden die broden gegeten door de priesters. We hebben vaak, tenminste als ik naar mezelf kijk, ik vier al een jaar of vijftien de feesten. En dan als ik het gemeente verwijderde, dan was ik heel erg geconcentreerd op, op het oude gemeens van Egypte, dat we moeten verwijderen. Yeshua zegt ook een keer het, het, het gist van, van de fariseeën. Dat moet je ook niet meenemen. Want ja, dat, dat had weer te maken ook weer met, met iets wat we niet moeten hebben. Dus allerlei soorten gist die we moeten verwijderen. Maar heel weinig heb ik mezelf afgevraagd, wat is het nieuwe gist wat ik in mijn leven moet implanteren? Hoe moet ik nu, hoe ziet dat eruit? Hoe kan ik hè, de betekenis van het nieuwe gist in mijn leven gebruiken? Zodat ik straks met Shavuot mijn hele leven als een eersteling voor God kan presenteren. Dat is ook een belangrijke vraag. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, want je kunt je lichaam wel verwijderen. Alles wat er niet in hoort. Je kunt jezelf verheiligen en zonder zonde zijn. Maar als je het niet, um, als je, je lichaam dan leeg achterlaat, dan komen er weer anderen, zegt Yeshua, in een gelijkenis. U kent het verhaal misschien wel. Als alle demonen eruit zijn, dan, uh, dan kun je het allemaal netjes opruimen en schoonmaken. En dan, uh, als je dan verder niks doet, ja, dan komen er zo weer nieuwe demonen in. Dan kun je volgend jaar weer opnieuw beginnen. Wat is het nieuwe gist? Het gist van Gods Koninkrijk. Wat we dan moeten hebben. Nou, daar gaat dit over. De eerstelingen. Die voor Gods aangezicht gebracht worden. En dat staat steeds in de context van het land. Het beloofde land. Alle volkeren worden eruit gegooid. Die helemaal verzuurd waren, verbitterd. Die worden eruit gegooid... En dan worden de grenzen gesteld. Dit volk is rein van het gemeentes van Egypte. Dit volk is niet verzuurd door angst of afwijzing. Dit volk binnen deze grenzen is een volk voor Yahweh. Een volk van God. Een rein volk voor zijn aangezicht. Een volk dat het geheim kent van het feest vieren met Yahweh. Van de vreugdebedrijven, de blijdschap... Het samenkomen. Het, de gemeenschap met elkaar. En elk jaar kan het weer uitgebreid worden. Kunnen die grensstenen verder gebracht worden. En hoe ver die grensstenen ook zijn. Elk jaar gaat al het gemeens er weer uit. Om het nieuwe gemeens. weer te kunnen laten ontstaan. Want daar gaat het om in Israël. Dat we het nieuwe gemeens. met ons dragen. Het nieuwe gemeens. Daaruit is ons lichaam, ons leven. Daar bestaat het uit. En dat is het gemeente van Gods Koninkrijk: van aanvaarding. Als Kayen afgewezen wordt, van Abel weten wij, we hij was aanvaard. Want God zag hem. God zag hem. En dat gaat echt niet alleen over mijn heilige boontjes hoor. Hagar. Kennen jullie die? De, de, de, twee, de bijvrouw van Abraham. Hagar betekent letterlijk de vreemdeling. Hager. Zij wordt op een gegeven moment de tent uitgeschopt. Ze was een bijvrouw. Abraham had een zonde bedreven. Het gaat helemaal mis. De vruchten zien we ervan. Ismaël, die, die doet van allerlei... die, die gooit, gooit uh, de hele tent om elkaar. Het komt niet meer goed. Hagar eruit. En in de woestijn, wat gebeurt er? God ziet haar. Bij de bron. God vindt haar. Een engel van Yahweh. Hoe kan dat nou? Waarom, waarom Hagar wel en Kaaien niet? Het is maar net hoe je ermee omgaat. Durf je uit je schuilplaats te komen? Of blijf je jezelf verstoppen? Zoals Kaaien. Haga durft dat wel. Die zag een engel van Yahweh. Die dacht hier ben ik. Ik, ik, ik zal toch wel sterven, maakt niet uit. Dit is er aan de hand. Wat moet ik doen? En de engel van Yahweh, God, die ziet haar en die zegt, ik heb je gezien. Je mag weer terug. En je mag daar weer je plek in nemen. En als, als Haga dan weggaat, dan noemt ze die plaats Lache Irohi. Ik ben er gezien. Dit is de bron Waar ze gezien werd. Ben jij al gezien? Ben jij al uit je verstopplek gekomen? Stel ik ook aan mezelf ooit die vraag. Maar dat is wel een essentie. Durf je tevoorschijn te komen? Durf je jezelf bloot te geven? Wat je dan ook gedaan hebt, welke zonde je dan ook bedreven hebt, hoe vreemd je ook bent, zoals Hagar de vreemdeling. Terf je te ontspannen en te zeggen, ik hoef me niet te verstoppen achter angst of wat dan ook. Dan kan er een nieuw gist in je leven komen. Het gist van aanvaarding. Het gist van Gods Koninkrijk. Waar allemaal mensen komen die door God worden aanvaard. En dan moet je niet gaan zeggen, oh ik ben aanvaard, ik ben zus en zo, ik ga even bij God op visite. Haha, ik wel en jij niet nee dat is nou juist het probleem wat Jeshua aanwijst als het gist als het van de fariseeën dat is een ander soort, dat is niet zozeer van, uh, van afwijzing, maar dat is van uh, op de troon zitten denken dat je zelf God bent denken dat jij het voor het zeggen hebt denken dat jij bij God thuis wel de, de toon kunt zetten maar dat zuurdezen dat moeten we ook niet hebben dan komt het ook niet goed. En daarom zegt Yeshua, onder alle heggen en stegen, daar zitten de zwervers, daar zitten de hoeren en de tollenaars. Ja? Allemaal corrupte mensen. Ja? En die vechten elkaar de pan uit, zoals in Oekraïne. Ik noem maar een gek voorbeeld. Maar daar zit een regering, en die zit in een, in een spannend gebied, en die, die beginnen met elkaar te vechten. Weet je wel? Ik kan me zo voorstellen dat Yeshua eerder daar naar binnen gaat dan bij ons in het westen en zegt van, hé, hey, wil er hier iemand komen misschien? En dat er een paar uitstappen, ja, ik, ik vind het wel goed, die corrupte bende hier, ik ga mee. Snap je? Ja, het is een heel gek voorbeeld misschien, maar... God kijkt niet naar, uh, naar welke plek je zit, of hoe, je, hoe, hoe goed je het allemaal voor elkaar hebt. God kijkt maar gewoon naar, je, naar, je, naar, je, naar wie je bent. Naar... Durf je al uit je verstopplaats te komen? Durf je al door mij aanvaard te worden? Wat je dan ook gedaan hebt? Durf je jezelf bloot te geven? Wil je worden gezien? Dan kan het gist van aanvaarding in je leven komen. En in je leven gaan reizen. En dan kun je elk jaar weer het oude gist wegdoen, omdat? omdat je op het nieuwe gist geconcentreerd bent. Het nieuwe gemeets, waardoor je gezuurd wil worden, waardoor heel je leven kan opreizen als een aanbidding voor Gods aangezicht. In blijheid en vreugde voor Hem. In gemeenschap met Hem en met elkaar. Amen.